blijft uitluisteren, want we gaan direct het programma Weer of Geen Weer doen met Bert Garthof. Is dat begrepen over? Maar daar, daar speel ik toch niet in mee? Over... Daar uh, speel je uh, in mee in die vorm dat ik je uh, een uh, korte tekst lees, of een korte inleiding. Dan laten we een klein stukje van de band van gisteravond horen, van je eerste contact met ons. En daarna spreekt Bert Garthof zelf nog even met jou over vogels, over ja, heb ik begrepen. Dan zal ik erbij blijven. Goed, dankjewel. Um, wat is... Uh, hij hoort, luistert mee. Hè? Met... Nee, nou, ik weet niet of iemand wat mee hoort. Uh, dan moet je hem ingeknepen houden. Ja. Wil jij het programma geven? Ja. Um, Godfried, je krijgt op de, op de ontvanger direct het programma. Ik hoop dat je dat kan horen, dan hou ik hem even ingeknepen. Over. Uit ...en deed daar wat zand in. Vervolgens nam hij uit zijn eigen keuken... ...een scheplepel mee... ...en stopte die in zijn hoed. De heer, dat droeg het toen van die hoge hoeden... ...die van boven nog wijd uitliepen... ...dus dat kon makkelijk. Daarop ging hij met zijn medebestuurderen... ...naar de afgesproken plek... ...bij de paal... ...waar de andere twee burgemeesters... ...met hun gevolg al stonden te wachten... ...ieder op eigen grondgebied. Ook uh, onze burgemeester... ...zal ik hem nu maar noemen... Ook onze burgemeester stelde zich op aan de kant van de paal die naar zijn gemeente was toegekeerd. En hij verklaarde plechtig: zo waar als er boven mij een schepper is, zo waar sta ik op grond van mijn gemeente. Ja, en laat nog geen van die andere twee op het idee komen om voor te stellen uit eerbied voor die schepper gezamenlijk de hoede te lichten. Ja. Nu natuurlijk zijn. Oh ja, dat kan God worden worden. Ja. Jan, zeg het is hè? Uh, na deze plaat komt er een uh, tekstje van Bert en daar, daarin worden jullie aangekondigd. Ja, uitstekend. Zeg, je belt niet tijdens het programma, hè? Nee, nee, dan. Oké. Okay, ja. Zeg Bert, uh, uh, Jan, bedoel ja? ik. Uh, laatste woorden in Warfen. Oké, dan komen jullie erin. Maar ja. ik krijg op mijn lijn, nou, krijg ik mijn eigen programma straks terug. Ja, dat geeft niet. Dat, dat ga, kan geen gevaar? Nee, dat zet ik wel weer af zo. Oké, okay, goed ja. doe dat. Okay, ...gaan we nu in het kader van een samenwerking Vara-Avro. Klinkt als een letterlijke vertaling van weer en geen weer. Maar goed, in dat kader van een Vara-Avro-productie... ...gaan we nu eens kijken hoe Godfried Bomans ...zijn eerste eenlingennacht op Rotterdamerplaat heeft doorgebracht. De eerste nacht van een hele week... ...waartoe ik nu nog zo'n sesamkreet moet slaken... Rotterdam. Plaat bereik je niet zomaar door enkel hallo te roepen. Daar komt een heel bijzonder kampeerzendertje aan te pas en het voefje van als maar over zeggen. Als je wilt dat de ander aan het woord komt, de begeleidende tikken en knallen zullen ook wel niet uitblijven. Maar dat hoort er allemaal bij. We schakelen eerst over naar verslaggever Willem Ruijs in de Bredenburg. Dat is een kostelijk oord om te zitten verslaggeven tussen twee haakjes die Groninger Borg de Bredenburg in Warfum. Ja, en hier zitten wij in hem in het goddelijke woord. Gisterochtend hebben we Godfried Bowmans naar het onbewoonde eiland dat Rotterdam plaat gebracht. Hij zal daar dus een week blijven om ons deelgenoot te maken van zijn ervaringen die hij daar in die eenzaamheid doorbrengt. Bij het wegbrengen waren ook zijn vrouw en dochtertje van tien jaar aanwezig. Godfried Beaumans zwaaide ze gistermiddag uit met op zijn hoofd een strooien hoed van het soort zoals ook multaturi die gedragen moet hebben. Een grote zonnerand, het bandje onder de kin. Toen we van het eiland wegvoeren stond hij op het duin. Een man die, zei het met wat scherts, zichzelf een onhandige man noemt. Vijf uur later hebben we even contact met hem gezocht. Gewoon om te horen of alles goed was. Uit zijn opmerkingen, die we voor u op de band hebben opgenomen, hoort u hoe hij zich voelde na die eerste vijf uur. Zo meldde hij zich. Ja, Willem, ik ben er hoor. Ik, uh, ik heb gedaan wat je zei, vijf uur tevoren aanzetten. Ik dacht dat je pas om zes uur zou komen, maar zo is het ook goed natuurlijk. Over. Goed, ik heb een vraag aan je, even zo er tussendoor. Wat voor indruk heeft het gemaakt toen wij vanmiddag met de boot wegvoeren? Over. Nou, ik was heel rustig. En ik voelde, dat klinkt een beetje gek, een beetje plechtig. Dat is het woord. Je vergat je over, te zeggen Godfried. Zeg, je stond bovenop het duin, is dat waar? Ik stond bovenop het duin met een stok bij me voor de meeuwen, ja. En ik heb met een kijker...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 En eh, kleiner als ik terugkom. Zo is het wel leuk als je toch nog in die enorme verlatenheid Willem, een huisje hebt. Dat is toch wel gezellig. Over. Goed, ik dacht dat we dan uh, kunnen sluiten. Hem. Uh, heb je nog iets te zeggen over? Ja, ik wou vragen. Ik zie hier staan zondag half tien. Dat gaat toch door, over? Ja, vijf voor half tien. Dan uh, gaan we je oproepen. Over. Uh, dan ben ik over, uh, over en sluiten. Godfried, uh, nog niet sluiten, we wensen in ieder geval wel trust hier vandaan en tot morgen. Over. Wel bedankt Willem, leuk dat ik een stem gehoord heb. Dag. Ja, en vijf voor half tien hebben we hem opgeroepen en daar zit hij nu. Direct dus, hè. En na zijn eerste nacht op deze unieke zandplaat waar hij zich uh, midden tussen een paar duizend meeuwen, schoolleksters, sterrens bevindt. Volgens dus waar Bert Garthof gewoon veel meer van weet dan wij. Daarom over voor een rechtstreeks gesprek tussen Bert Garthof en Godfried Bomans. Bert, kun je dat allemaal horen over? Ja, ik kan het allemaal horen. Wat ik nog liever wil horen, dat is natuurlijk de stem van Godfried Boomans En ik heb begrepen dat dat geen solistenstem is, maar dat er honderden, misschien wel duizenden vogels al ruimschoot wakker zijn, misschien nog eerder dan hij, en het hunne daartoe bijdragen. Meneer Boomans, of mag ik meteen maar met Godfried beginnen? Dan is het aan deze kant Bert, dat praat wel zo makkelijk en zo vlot... Hoe was de nacht? Over. Wat uh, heeft hij nou iets gevraagd, Bert Gartoff? Ja, uh, hallo Godfried, dit is Willem Ruist. Er uh, is inderdaad verbinding, is dat niet ontvangen? Over. Ja, ik heb zijn stem gehoord. Ja, heb ik gehoord. Over. Wanneer Bert of je iets vraagt, kun je gewoon antwoorden nu. Over. Dan kan ik antwoorden, ja. Als hij tenminste iets vraagt, maar dat heeft hij niet gedaan. Over. Ehm... Um, Nogmaals in de studio, je kunt uh, wat vragen, Bert. Dan gaan we het voor de tweede keer proberen. Oh, daar hoeft geen over bij, hè, tussen warf en uh, Hilversum. Goed, ik heb het wel gevraagd, maar het is over die afstand niet overgekomen. De vraag ligt nogal voor de hand. Godfried, hoe was de nacht over? Uh, ik, ik heb een enorm geraas nu gehoord en op het eind hoorde ik, hoe was de nacht? Uh, slecht. Ik heb midden in een uh, mewekolonie geslapen. Die beesten hebben een oorverdovend lawaai gemaakt. Ja, zie mij als een, een steurzender met mijn tent midden erin. Want de, de eitjes, de drie telkens in een nest, liggen een meter van mijn tent af. Dus die, die beesten zijn enorm uh, boos en, en terecht. Over. Waarom heb je uitgerekend in die meeuwenkolonie uh, je eigen nest opgeslagen? Over. En, nou, een ploeg heeft deze tent hier neergezet, maar ik geloof dat dit hele eiland bedekt is met meeuwen-eieren. Over. Ja, dat zou wel zo ongeveer kunnen uitkomen, want de meeuwen wisten toen nog niet dat jij eraan zou komen natuurlijk. Maar uh, voldoende eieren heb je dus in ieder geval wel bij de hand, over. Ja, overal liggen e uh, drie eitjes. Ben jij een vogelkenner, over? Nou, op het gehoor misschien wel, maar er zijn er meer door elkaar natuurlijk. Er zijn uh, kokmeeuwen, heb ik begrepen, en er zijn sterns enzovoort. En in die massaliteit kun je ze ook niet zo gauw uit elkaar krijgen. Ik zou zeggen, gebruik die week om er zelf een studie van te maken, over. Ja, meeuwen ken ik, en er zitten hier vlakbij, uh, nou ongeveer toch wel 10 meter vanaf, want dat zijn de minst ruwe vogels hier. Die hebben een zwart bovenkant, een gele snavel en een witte onderbuik. Ze zien eruit als kleine monnikjes. Hoe heette die? Zonder dat er over bij kwam heb ik dit toch begrepen. Uh, die, ja, jij ziet zoveel monnikjes aan. Ik kom uit een andere kerk. Ik zou ze waarschijnlijk voor ouderlingen aanzien. Maar ik neem aan dat het grote sterren zijn. Het is leuk, daar hebben we het net over gehad vanmorgen om pakweg half negen in Weer of Geen Weer over de grote sterren die een tijd lang heel zeldzaam dreigde te worden in Nederland... en die nu weer groeiende kolonies heeft op Goeree en in de Grevelingen, ook op Grient. en die nu blijkbaar ook plaat heeft uitgekozen. Uh, het is familie van de visdiefjes, die hebben een rode snavel... en deze grote sterren. ik dacht er meteen aan toen je zei gele punt aan de snavel. Zeg, bedankt voor deze waarneming, die wordt opgetekend in de analen... Maar verder, je hebt slecht geslapen. Uh, is dat een bezwaar? Kun je het inhalen, denk je? Over? Ja, ik moet even aan toevoegen, omdat je zo'n kenner bent. Ze staan ook heel hoog op de poten. En ze hebben iets vriendelijks. Er is één sterntje wat al een zekere relatie tot mij heeft. Dat stel ik me dan voor. En, uh, ja, ik heb nu, om te werken in de langs het strand, te laat bedacht dat er in een, uh, ook een verbandrommel is waarin zich batten bevinden. En daar had ik wat in me horen kunnen stoppen, maar ik, ik ben zo stom geweest om daar nu pas aan te denken over. Nou, dan kun je dat altijd nog inhalen door die watten wel te gebruiken. Eh,